8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks correspondent Joris van Poppel in België... over de omstreden euthanasiewet daar. En nieuwe sporten in Sochi. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Minister Plasterk mag aanblijven. Hij overleefde een motie van wantrouwen... vannacht tijdens het debat over de onderschepte communicatiegegevens. De oppositie had snoeiharde kritiek op de minister. Plasterk moest dan ook diep door het stof.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 In de Eerste Kamer is er waarschijnlijk een meerderheid voor de kabinetsplannen... om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg. Staatssecretaris Van Rijn heeft zijn plannen gisteravond in de Senaat verdedigd. En hij beloofde dat er na de overgang niets verandert aan de zorg. De gemeente gaat niet op de stoel van de professional zitten. Net zo min als de zorgverzekeraar op de stoel van een huisarts gaat zitten. Een jongere met een psychische stoornis hoort bij een psychiater... net zoals dat nu het geval is. Van Rijn wil de komende drie jaar 450 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg. De afgezette president van Egypte, Morsi, wil dat er een eind komt... aan de protestacties van zijn aanhangers. Ook veroordeelt hij het optreden van het leger tijdens de protesten. Morsi zegt dat er genoeg doden zijn gevallen. Dat zegt hij in een opname van een gesprek met een van zijn advocaten. Die opname is door de autoriteiten naar buiten gebracht... om duidelijk te maken dat Morsi de moed heeft opgegeven... en een gebroken man is. Morsi werd in juli afgezet. Zijn beweging, de moslimbroederschap, is nu verboden. ING gaat nog eens 450 banen schrappen bij de bank... waarvan 300 in Nederland en 150 in België. Ze komen bovenop de 2400 banen die eerder werden aangekondigd. Topman Ralf Hamers legt uit waarom. Uiteindelijk zien we dat steeds meer mensen... via de mobiele kanalen en internet met ons samenwerkt... Mensen bellen bijvoorbeeld wat minder vaak... omdat ze wat vaker op een mobieltje kijken over de stand van hun saldo. En dan heb je steeds minder mensen nodig, dat klopt. ING leed vorig jaar 22 verlies... maar dat kwam door eenmalige meevallers in 2012, zegt het bedrijf. Anders was er 22 winst. Ook Heineken heeft zijn jaarcijfers bekendgemaakt. De netto-winst van de bierbrouwer is vorig jaar gehalveerd... en kwam uit op 1,3 miljard euro. Heineken zegt nog altijd last te hebben van economische tegenvallers. De omzet van Heineken steeg met 4,5 tot ruim 19 miljard. En dat was onder meer te danken aan overnames.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 En het wordt vandaag een graad of 7. Morgen rustiger, eerst nog buien. Vrijdag een tijd lang droog en het wordt een graad of 9. Kees Kaks bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Een redelijk normale woensdagochtendspits... waarbij pechgevallen en ongelukken de grootste rol spelen. De A12, utrecht Den Haag. Een ongeluk bij Reewijk, 2 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. Een flinke file en veel vertraging op de A13... En naar Rotterdam vanuit Den Haag. Na een ongeluk bij de Afrit Berkelen-Rode Reis... De file begint al bij Knopen-Diepenburg, die is 10 kilometer lang. De linker is dicht. Het verkeer kan beter omrijden naar Rotterdam. Dat kan via de A12 en dan keren bij Gouda en dan vervolgens over de A20 rijden. Op de A15 Rotterdam-Europoort, 4 kilometer bij Knopen Benelux. Daar staat die vrachtwagen met een klapband. De rechter rijstrook is nog altijd dicht. En op de A27, daar komt het goede nieuws vandaan. Alle rijstroken zijn weer open richting Utrecht vanuit Breda. Nog wel in de file tussen Gorkem en Lexmond, 5 kilometer. Dankjewel. Vandaag wordt er geschaatse duizend meter bij de mannen. Belangrijke rol is daar ook weggelegd voor de starter... want hij moet beslissen wie er wint uiteindelijk. Gaat om centimeters, dat weet u. Straks Jan Augustinus, hij heeft jarenlange ervaring. The perfect match. Dat is waar IP-staving voor staat. De juiste professional met de juiste kwalificaties... voor de juiste periode op het juiste moment.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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Favreau. Ga naar denkproducties.nl De Olympische Winterspelen zijn veel nieuwe sporten... en daar willen wij, Nederlanders, natuurlijk ook aan meedoen. Daar zal het toch niet fout gaan. Kom op, Cyril. Oh, nee! Cyril oh! oh! Maas had het nog niet helemaal onder de knie. Straks onze verslaggever als Spider-Man tegen een ijzerwand. Het LOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Zeven minuten over acht. Ter nauwernood overleefde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... vannacht die motie van wantrouwen van vrijwel de gehele oppositie. Ondanks de snoeiharde kritiek van de oppositie aan zijn adres... hoopt Plasterk dat hij de komende tijd toch nog vruchtbaar... met die partijen kan samenwerken. Hij belooft wel minder op tv te zullen verschijnen. En speculeren, dat doet hij ook niet meer. Minister Plasterk, wat zegt u nou tegen al die Kamerleden... die u niet meer vertrouwen dat ik mijn uiterste best zal doen om hun vertrouwen te herwinnen. U blijft, ondanks dit debat. Kunt u uitleggen waarom? Ja, we hebben in het debat drie punten aan de orde gehad. Voor het eerste, wat was onverstandig voor mij... heb ik ook excuses voor gemaakt gezegd dat doe ik niet meer. De andere twee waren integere afwegingen... die collega Hennis en ik samen gemaakt hebben. En die hebben we hier uitgebreid doorgenomen. Het kan best dat mensen zeggen achteraf... zouden wij hem anders hebben gemaakt? Dat kan. Maar ik sta voor de afwegingen die we hebben gemaakt... En de kamermeerderheid ook. Meneer Plastijt, bent u niet dusdanig beschadigd... dat uw optreden eigenlijk onmogelijk wordt de komende tijd? Nou, de steun van een, een, een kamermeerderheid... en meer dan alleen de coalitiepartijen. Maar toch hele kleine steun. Ja, maar je kunt ook... Nou ja, goed, ik, ik, ik beperk het even daartoe. Dus uh, ik... Ik heb goed geluisterd ook naar de argumenten. En ik vind dat ik op de drie punten die voorlagen... Eh, nogmaals, op het eerste punt excuses gemaakt en gezegd... dat komt niet meer voor. Op de andere twee punten is het een integere afweging... die we in gezamenlijkheid gemaakt hebben. En dat vind ik geen reden om op te stappen. Wordt u in de verkiezingscampagne voor de Partij van de Arbeid... die er nu aan zit te komen, niet een blok aan het been? Als aangeschoten wild? Nou, ik, ik zal mijn best doen in die verkiezingscampagne en uh, ik, ik ben uh, beschikbaar om erg mijn best te doen uh, voor mijn partij. En overigens, uh, in principe natuurlijk mijn eerste taak is uh, het werk als minister. Vinden u dat niet tegen hoeveel fracties toch nog die motie van wantrouwen hebben gesteund? Nou, die hebben kennelijk een afweging gemaakt zoals ze hem gemaakt hebben en uh, dat is dan een feit. Als u nou de volgende keer nog iets zegt uh, in de Kamer of uh, in het tv-programma, denkt u dat het Nederlands u nog geloven als het gaat om de veiligheidsdiensten? Ja, ik krijg er ook aan dat ik in de Kamer ook niet iets heb gezegd... waarbij ik een onwaarheid heb gezegd. Dat is in het debat ook heel helder gebleken. Ik heb wel gespeculeerd over een mogelijke verklaring... van die uitgelekte gegevens. Um, en dat was onverstandig en dat had ik niet moeten doen. En dat heb ik ook gezegd. Maar dus we gaan nu minder dat... zien in televisieprogramma's? Nou ja, het was al een duidelijke boodschap vanuit de Kamer. Ja, een van een ja, de nee? uh, ja, Dat is een ja. Een van de verwijten aan uw adres was dat u veel te ijdel bent... dat u veel te graag bij televisieprogramma's gaat zitten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat krijg ik voor een deel ook van mensen die natuurlijk altijd vragen... of je daar naartoe wil komen. Maar goed, het is uiteindelijk mijn eigen keuze om dat te doen of niet. En uh, ja, het, uh, het is duidelijk vanuit de Kamer gezegd... Uh, uh, misschien is het verstandig om dat minder te doen. Ik ik u? Heb u vanavond contact gehad met premier Rutte? Uh, ik heb kort contact gehad met premier Rutte, maar de rest blijft er tussen ons. Wat had u eigenlijk gedaan als gisteren in de SGP-de motie van Wantrouw ook hadden gestuurd? Ik uh, heb net uh, begrepen dat ik nooit meer uh, mag speculeren, dus dat ga ik ook niet doen. Minister Plasterk, gisteravond Joost Vullings in Den Haag. Joost, uh, minister, maakte nederig excuses al voor dat debat. was ook wel zo'n beetje als voorwaarde gesteld. Hè? En toen dat debat, hoe kwam die daar nou uiteindelijk uit? Nou, het was natuurlijk een heel lastig verhaal uh, om, om te verdedigen. Ja, en gezien die omstandigheden deed hij het, hij deed het redelijk goed. Uh, en het debat is ook nog niet klaar, hoor, want ze zijn er wel achter gekomen, zowel minister als Kamer, dat ja, hoe het is geregeld... rond de veiligheidsdienst in de Tweede Kamer... dat dat wel verbeteringen uh, behoeft. Want... Ja, het is gewoon heel erg lastig dat als je als minister iets wil vertellen aan de Tweede Kamer... dan moet het of in het openbaar, waar iedereen bij is... nou, dat is natuurlijk gevoelig als het gaat over de veiligheidsdiensten... of in die zogenaamde commissie stiekem. Maar daar mag daarna vervolgens niemand meer wat over zeggen... want dan begaan je een strafbaar feit. Ja, en dat is toch wel zeer onbevredigend. Dus daar wordt in de toekomst nog zeker over gedebatteerd... en dat uh, gaat zeker veranderen. Hoe kijkt de oppositie terug op het debat? Nou ja, die, die, de, de eerste termijn, ik weet niet of je dat gezien hebt... dat, dat was geen fraaie vertoning en dat vindt de oppositie zelf ook. Ze stonden eigenlijk toen uh, minister Plasterk... ruimhartig zijn excuses hadden gemaakt als een, als een roedel... wilde hyena's aan de interruptiemicrofoon... <lacht> en ze wilden allemaal als eerste in het been bijten. Kijk, en je weet, hyena's moeten samenwerken om een prooi te vangen... en het leek wat dat betreft helemaal nergens op. Kijk, als je, als je het de minister moeilijk wil maken... dan moet je de verdedigingslijn die een minister heeft... stap voor stap fileren en uiteindelijk stuit je dan wellicht op iets wat hij nog niet verteld heeft... of dat een nieuw inzicht geeft. Maar dit is dus een buitelde over elkaar heen. Uh, de chronologie werd totaal verloren. Dus wat dat betreft was dat een, een, een wanvertoning. Vandaar dat ze ook na de eerste termijn bij elkaar zijn gaan zitten... om beter samen te werken. Omdat ze zelf ook wel inzagen dat dit niet de manier is... om een minister moeilijk te maken in het debat. Daarvoor moet je, moet je juist heel goed samenwerken. Nou, dat deden ze dan op de Kamer van, uh, van Buma, begrijp ik, van het CDA. CDA ja. en toen kwam er uiteindelijk dus een motie van wantrouwen uit... Uh, ingediend door D66-leider Alexander Pechtold. Ja, dat was wel een dreun inderdaad voor, ja, uh, voor de minister. En voor de Partij van de Arbeid ook. Ja. ja, want dat komt natuurlijk hard aan. Ja, dat hadden ze niet verwacht. Ja, ze, ze hielden natuurlijk rekening mee dat de SP, de PVV... de flanken, zoals het dan heet... dat die een motie zouden indienen en steunen. Wellicht gesteund door de, de, de fractiebontes en, en de oudere partij. Daar hadden ze allemaal wel rekening gehouden. Wellicht ook nog het CDA. Maar ja, dat D66 en GroenLinks meegingen... Ja, dat was toch wel een, een, een, een forse klap. En vooral natuurlijk dat Alexander Pechtold die motie eh, indiende. En, en hoe hij motiveerde, dat, dat viel bij eh, Diederik Sanson echt totaal verkeerd. Ik bedoel, het woord woedend is, is mild uitgedrukt. Dit komt toch op mij over als, alsof dit onervarenheid is of zo? Dit kan je toch gewoon verwachten? Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je natuurlijk de, de woordvoerder... Uh, uh, Gerard Schouw van D66 vanaf vorige week woensdag gevolgd ja. hebt... Die, die ging er met een, met een gestrekt been in op keelhoogte... dat D66 kon eigenlijk ook niet meer terug. Die waren zo kritisch geweest dat ik het gek had gevonden... als ze ja, de motie van wantrouwen niet hadden gesteund. Maar goed, uh, ja, kennelijk had Diederik Samson dat niet verwacht... ook omdat hij vond... Dat in de tweede termijn D66 ja, langzamerhand een beetje de kritiek begon in te slikken en wil zich niet meer zo vaak aan de interruptiemicrofoon eh, melden. Daaruit trokken zij de conclusie, nou oké, okay, dus dat, dat, gaat wel, dat gaat wel goed komen. Maar goed, eh, dat kwam dus niet goed. Sterker nog, eh, ja, de motie werd ingediend door Alexander Pechtold. En eh, ja de motivatie was, was vrij pittig. Met ook nog eens de mededeling, ik vind eigenlijk dat ja, de meerderheid steunt deze motie niet. Maar toch moet de minister opstappen. Hm. Dat was allemaal ferme taal en dat viel totaal verkeerd bij de Partij van de Arbeid. Ja, En Joost, uh, nog even kort, want D66 is nog natuurlijk een van de vrienden... van het kabinet, tenminste, als het gaat om akkoorden. Heeft dat dan nog gevolgen, denk je? Nou ja, ze be we begrijpen alle twee dat als je die vriendschap opzegt... dat D66 zijn grote invloed kwijt is. Want doordat uh, het kabinet geen, min uh, geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... Dat is een mooie positie voor D66. En de Partij van de Arbeid weet dat zonder D66... gewoon het kabinet eigenlijk naar huis kan. Dus ze hebben elkaar nodig, maar daar moet nog wel een kop koffie... worden gedronken en dat zal er stevig aan... Gaan. en daarna gaan ze dan weer gewoon op een zakelijke manier verder. Ja, en er komen natuurlijk ook nog verkiezingen aan, Joost. Dat Joze. heeft er allemaal niets mee te maken. Nee, natuurlijk, natuurlijk niet. Nee, ben je gek. <laughs> Dank je, Joost. We ja. weten weer alles. Dank je. 170 kinderartsen in België zijn bezorgd over de plannen... om euthanasie ook voor kinderen toe te staan. Vandaag debatteert het Belgisch parlement... over het schrappen van de leeftijdsgrens. Wils bekwame kinderen die ondraaglijk lijden... kunnen straks in België euthanasie krijgen... zelfs al zijn ze pas zeven of acht jaar. Het is schrijnend, komt zelden voor. Maar dokter Gerland van Berlaag van het Universitair Ziekenhuis van Brussel ziet ze voorbij komen. Kinderen die zo ziek zijn dat ze dood willen. Die vragen van kijk, ik wil niet stikken. Ik wil op een, uh, op een waardige manier komen te gaan. Ik wil het moment kiezen. Ik wil nog uh, mijn familie, vrienden en klasgenootjes zien voor ik, uh, voor ik vertrek. En dokter, dat is wat u voor mij nog kan doen. In Nederland kan euthanasie vanaf 12 jaar. In België nu nog vanaf 18. Maar die leeftijdsgrens gaat in België volledig verdwijnen. Want het criterium moet volgens de Belgen niet zijn hoe oud een kind is... maar of het wilsbekwaam is. Wel, We dachten dat elke keer als je een leeftijdsgrens bepaalt... dan zijn er ook weer gevallen die net onder die grens vallen... en waar toch iedereen het over eens is dat ze prima weten waar het over gaat. Dus wij hebben in het wetsvoorstel dat ligt. In België ingebouwd dat een kind voldoende op de hoogte moet zijn en wilsbekwaam. En dat wordt ook door een team specialisten beoordeeld. En dus twaalf jaar, tien, misschien zelfs zeven of acht jaar. Kinderen die ernstig ziek zijn, worden volgens de Belgen bijzonder snel volwassen. Dit zijn helaas niet meer in de werkelijke zin van het woord Kinderen. Dat zijn helaas kinderen die geconfronteerd worden met de dood, met het aanzien van de dood... en die daar dus heel snel matuur onder worden, heel snel mentaal rijpen. En we vinden dat niet prettig, want we willen liever dat kinderen kinderen blijven. Maar dat is wel de realiteit. En ik kan u verzekeren dat kinderen in die situatie soms heel snel heel intelligent worden, jammer genoeg. Maar er is ook kritiek. Een groep kinderartsen vraagt de politiek om het voorstel nog niet goed te keuren... Want, zeggen ze, kinderen zijn beïnvloedbaar. Ze kunnen geen objectieve keuze maken. En voelen zich soms zelfs misschien wel gedwongen... om te kiezen voor de dood. Kinderarts Stefaan van Gol van het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Je hebt soms situaties waar uh, de omgeving zelf in grote stress is... rond echtscheidingen, rond conflicten... waar kinderen misschien niet altijd in het plaatje passen... waar men zou kunnen gaan suggereren aan het kind... ja, er zijn andere mogelijkheden. Kinderen gaan ouders proberen te beschermen... en gaan misschien daardoor zich emotioneel gedwongen voelen... om dergelijke conclusies te nemen... en om dergelijke vragen te stellen. En dan zijn we totaal verkeerd bezig. Er zitten toch altijd ook artsen bij, een psycholoog? Ja, maar de wilsbekwaamheid is niet objectieveer meetbaar. Het blijft altijd een beoordeling... ...van een situatie door een omgeving in overleg met... Maar ...het is eigenlijk niet objectiveerbaar. Ik ben daar niet bang voor, zegt voorstander van Berlaar. Ouders en kinderen ook uiteraard zullen altijd vragen aan artsen van... ...doe uw uiterste best en doe ook nog wat dan zelfs niet meer mogelijk is... ...om ons in leven te houden. Het is maar als mensen een heel eind gekomen zijn... ...het kind in de eerste plaats, maar ook de ouders... Dat zij zo ver gekomen zijn dat ze de vraag stellen van kijk, dit is geen leven meer. Uh, wij denken dat er op een andere manier een einde moet aankomen. Dan hebben die zo weg afgelegd, dat is geen druk die wordt gelegd. Dat is, uh, dat is heel schrijnend. En ik denk dat we daar een antwoord op moeten kunnen bieden. En we denken dat de wetgeving die op stapel staat, daar ook een antwoord aan zal kunnen bieden. Vanmiddag debatteert de Belgische Kamer over het wetsvoorstel. De stemming is morgen. Al Joris van Poppel de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks, gaat het bij Rotterdam weer wat beter? Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk over de hele linie wat beter. 50 kilometer staat er nog. De A12, Utrecht-Den Haag, bij Gouda 2 kilometer. Daar is nog wel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. De A13 is weer vrij, vanaf Den Haag naar Rotterdam. Er staat nog wel 8 kilometer, vanaf knooppunt Ipenburg tot aan de afrit Berkel Rode Reis. Naar de A15, die vrachtwagen met die lekke band is weg, bij knooppunt Benelux... Op de A27 nog tussen Breda en Utrecht vielen rijden, tussen Gorkum en Noorderloos, de nasleep van een ongeluk... en Limburg, een ongeluk op de N277. De provinciale weg Kessel-Ravenstein. En daardoor is die weg in beide richtingen dicht... tussen Deurne en Venraak. Skeleton, Noordse combinatie. Daar worden twee onderdelen van het skiën, schanspringen en langloven gecombineerd. En biathlon het zijn geen sporten die in veel landen worden beoefend. Maar het zijn wel vaste onderdelen van de Olympische Spelen al tientallen jaren. Oude sporten verdwijnen bijna nooit van het Olympisch programma. En in tegenstelling tot de zomerspelen is er op de winterspelen ook nog plek voor nieuwe onderdelen. In Sochi zijn het er maar liefst twaalf. En dat is een record. Zolang het er maar spectaculair uitziet op televisie. Het was meteen een succesnummer, de Sloakstyle. De piste met schansen en rails. Deelnemers kregen punten voor de tricks. En kunstjes in de lucht. Dat is een van de twaalf nieuwe onderdelen bij deze winterspelen. Ja, schitterend. Het publiek vindt het prachtig. Uh, jumps and fly het is alsof ze vliegen, als vogels in de lucht. Je voelt als een in de lucht. Je kunt gewoon vliegen De op het programma. Het ijsklimmen wil er heel graag opkomen. Een toren, een loodrechte ijswand van 20 meter hoog...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 zekeringstouw vast met een karabiner IJsbeilen hand één. Oké, dat wordt ook al voor me gejuicht En eens even kijken hoe dat dan werkt Die punten die kun je dus in het ijs schoppen en met jouw handen ram je die ijsbeilen totdat je grip hebt Nou, De eerste meters hebben we gehad ah! Ja, gevallen. Good try for the first timer. Nou ja, hij zegt good try for the first timer. Nog even oefenen voor uh, Pyeongchang 2018. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Amsterdamse musea die gaan samenwerken. Het gaat om de hermitage, het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum. Onze verslaggever weet daar alles van. Nu hoort hem zo. I'm really tired of my concrete jungle...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 Dat u met Riviera Live. Het was een uh, kort leventje beschoren dit. Een unieke samenwerking tussen Amsterdamse musea. De Hermitage, het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum. Voorheen Amsterdamse Historisch Museum. Bundelen de krachten in een grote tentoonstelling. Die begint dit najaar. Verslaggever Mark Hamer. Jij bent nu in de schatkamer van een van die musea. Ja, er werd gisteren op de redactie gezegd, je mag naar het museum. Toen, toen dacht ik, nou, dat is leuk, lekker warm. Maar ik sta in Amsterdam-Noord op een industrieterrein uitkijkend over de haven. Voor een heel groot gebouw uit rood baksteen opgetrokken. Paul, Spie Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Dit is jullie schatkamer, hè? Ja, dit is uh, ons collectiecentrum. Hier bewaren wij uh, nou, bijna 100.000 voorwerpen uit de collectie Amsterdam Samenwerking tussen het Amsterdam Museum, de Hermitage en het Rijksmuseum. Drie Amsterdamse musea, waarom hebben die nooit eerder samengewerkt? We hebben wel altijd uh, met elkaar samengewerkt bij het uh, geven van bruiklenen voor tentoonstellingen. Maar dit plan is uh, groots en meeslepend. Uh, je moet je voorstellen, uh, Amsterdam heeft een enorme collectie schutterstukken. Regentenstukken. En anatomische lessen, grote groepsportretten. Die komen uit de 17e eeuw. Ja, want daar hebben we het over. Hè. Die gaan jullie tentoonstellen. Ja, en um, Amsterdam heeft een museum, het Amsterdam Museum. Waar hele leuke tentoonstellingen worden georganiseerd. Maar het is in het oude weeshuis van de stad. Met relatief kleine vertrekken. En die schilderijen zijn enorm. Die zijn soms vijf meter breed, zes meter breed. En die kun je dus niet zomaar exposeren bij ons in die zaaltjes. Vandaar dat wij op zoek gingen naar een heel mooi, mooie plek. Waar je heel groot kunt uit Pakken. En die plek hebben we gevonden. En dat is de Hermitage Amsterdam. Daar kunnen jullie ze wel tentoonstellen. Ja, we kunnen daar in een hele grote zaal... enorme grote werken tegelijkertijd tonen... zoals ze vroeger werden getoond in de zalen waar ze hingen... van de schutterijen, van de regentenkamers en van de gilders. En um, dat wordt dus een spektakelzaal... waarin we dus ook de stukken van het Rijksmuseum krijgen... die ooit door de stad Amsterdam in bruiklijn zijn gegeven aan het Rijk. Maar ook het nieuwe Rijksmuseum kan die werken niet allemaal tonen. Wel de nachtwacht natuurlijk en de staalmeesters... maar de broertjes en zusjes van die schilderijen... die blijven in depot. En dat is veel te zonde voor de gemeenschap om te missen. Dus nu hebben we gezegd, we hebben nu de gelegenheid... om die grote zaal te, aan te pakken en daar een heel mooi verhaal bij te vertellen. Want al die mooie stukken, eigenlijk die wel lijken misschien wel op de nachtwacht... die staan ja. hier in dit gebouw, ja. dit is wel grote gebouw... wat wel lijkt op een vesting opgeslagen. Ja, we hebben dus in dit gebouw een aantal hoge grote depotruimtes. Die zijn dus wel groot genoeg om grote rekken te hebben... met daarop die enorme schilderijen. Die kun je uitschuiven, maar ja, daar kan niemand komen. Want dit is natuurlijk uh, beveiligd en uh, op bepaald klimaat... Zonder dat die stukken er staan, terwijl we allemaal zo graag naar, naar de Nachtwacht kijken. Vorig jaar ongeveer rond deze tijd hebben we een hele operatie gezien. De Nachtwacht over de straat heen. Weer naar zijn oude plek gaat u hem nou weer naar de Hermitage uh, verhuizen? Nou kijk, het Rijksmuseum is zo'n beetje om de Nachtwacht heen gebouwd. Dat zou uh, te erg zijn om dat zomaar te doen. En de hele wereld komt naar het Rijksmuseum om daar de Nachtwacht hey, te krijgen. De Nachtwacht komt er niet, nee, we wel op een afbeelding. Ja, we gaan hem projecteren en dan in de oorspronkelijke grootte. Dus je krijgt de oorspronkelijke grootte te zien en het verhaal erbij. De, de tentoonstelling gaat heten. The Gallery of the Golden Age. Vanaf eind november in de hermitage. Precies. Mark vanuit Amsterdam, dankjewel. Vandaag in Sochi de duizend meter voor de mannen. Een lange sprint is dat, waar de schaatsers natuurlijk extreem onder druk staan. Maar ook de scheidsrechter ligt daarbij onder het vergrootglas. Kautala beter weg. Nou ja, was het niet was vals? Was het niet vals? Was nee, was, vals? was de Finse starter. Ja, ik zeg niks. De Finse starter laat het gaan. We praten erover met Jan Augustinus, een ervaren Nederlandse scheidsrichter en ook Start.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 Half negen het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het pensioenfonds in de Metaal en Elektro, PME, verlaagt de pensioenen in april met een half procent. De dekkingsgraad van PME is nog altijd onvoldoende. De grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en PMT maakten eind vorige maand bekend dat zij de pensioenen dit jaar niet verlagen. PvdA-leider Samson heeft kritiek op de motie van wantrouwen tegen minister Plasterk. Samson noemt het volstrekt onbegrijpelijk dat hij werd gesteund... door een groot deel van de oppositie, behalve ChristenUnie-SGP, die motie dan. Hè. Volgens de PvdA-leider heeft zijn partijgenoot Plasterk een fout gemaakt... maar heeft hij daar ook excuses voor aangeboden en zijn die geaccepteerd. ING gaat nog eens 450 banen schrappen bij de bank... waarvan 300 in Nederland en 150 in België. Ze komen bovenop de 2400 eerder geschrapte banen. De netto-winst van Heineken is gehalveerd... en kwam uit op ruim 1,3 miljard euro... en de omzet van Heineken die is gestegen tot ruim 19 miljard. En in Sochi gaat Sven Kramer niet starten bij de 1500 meter. Zegt de schaatser op Twitter. Kramer wil zich richten op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging. En Kramer won in Sochi goud op de 5 kilometer. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar weerplaza.nl. Marco Verhoef. Het is niet veel ja. hè vandaag. Ja, goedemorgen. <laughs> ja. Nee, het is inderdaad. Nou, valt eigenlijk wel mee, hoor, want we starten best aardig met uh, hier en daar nog best de zon erbij. Misschien een uh, buitje in het noordwestelijke kustgebied of in het noorden van het land vanochtend. Maar verder is het nog alleszins redelijk en is het ook nog rustig. Maar ja, daaraan kun je al wel opmaken dat het weer wel gaat veranderen uh, in de loop van de dag. Uh, wolken gaan toenemen in de loop van de middag in het westen regen. Die regen breidt zich langzaam oostwaarts uit. Nou, dat zal nog niet meeste overlast veroorzaken, maar we krijgen ook te maken met veel wind in de namiddag en in de avond in het noordwestelijke kustgebied. Misschien. Wel een echte storm. Dan hebben we het over een windkracht 9. En dan moet je ook rekening houden met zware windstoten. Noordwestelijk kustgebied tot 100 km per uur. Rest van de kust. En ook in de Limburgse heuvels tot zo'n 80 km per uur. En dan heb je echt last van op de weg. Ja, wanneer verdwijnt dat uh, lage drukgebied is het of niet? Nou nee, is? Ja, het is een lage drukgebied. Ja. Jazeker. Ja, ja, nou ja, het is eigenlijk een, een trein van lage drukgebieden. Het hangt daar maar rond. En ja, het, het circuleert steeds rond en deze trekt dan wel weer weg. En dan is het uh, morgen misschien iets rustiger en ook vrijdag. Morgen overigens nog wel tamelijk veel bewolking en van tijd tot tijd buien. Uh, niet al te hoge temperaturen morgen, 6 tot 8 graden. Vrijdag is het zachter, graden graad of 8, 9 wordt het dan. Uh, vrijdag is het een groot deel van de dag. En dan heb ik het over de daglichtperiode, waar de meeste mensen toch uh, uh, naar kijken. Is het uh, vrijwel droog met uh, zonnige momenten ook, het langst in het noorden van het land. Maar vrijdagavond gaat het van het zuiden uit gewoon weer regenen. Makker verhoeven. En nu al uit naar vrijdag, dankjewel. ABB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. De spits zal snel afgelopen zijn als ze de voortekenen niet bedriegen. Wat er nog over is aan opvallende zaken is de A13, de Naar Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij de afrit Berkel en Roderijs, 3 kilometer. In Limburg een wat langere viel op de A76, Geleen Heerlen. Vanaf Geleen tot aan knooppunt in Essen, 8 kilometer. En na een ongeluk is de N277 dicht, Kessel-Ravenstein. In beide richtingen tussen Deurne en Venraai.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 Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Half negen geweest gaan we traditiegetrouw al. Ja, we zijn al drie dagen bezig naar Steven Dalebout. Die staat in het Adler, eh, stadion Adler Arena in Sochi. Steven, en je hebt nieuws, we hoorden het net al even in het bulletin, over Sven Kramer. Ja, Sven Kramer maakte zojuist bekend dat hij niet zal starten op de 1500 meter. Dat konden we inderdaad zojuist al horen. Naast mij zit uh, tv-commentator Martin Hersman. Martin, en het volgende nieuws eroverheen is alweer... dat Jan Blokhuizen zijn plek in zal nemen. Is het een, een goede beslissing van Sven Kramer? Uh, ik, ik snap het wel, maar uh, ik had hem wel kansen toegedicht hier op de 1500 meter. Omdat hij onder deze omstandigheden uh, wel mee kon doen voor de prijzen. Dus uh, ik snap het wel, maar... Uh... Jammer eigenlijk wel. Ja, ja want dan, dan zit je al te denken... Ja, drie keer goud, misschien zelfs wel vier keer een medaille. Uh, maar dat gaat dus nu even niet op. Nee, dat gaat niet op. En hij kiest dus heel duidelijk voor die 10.000 meter. En hij geeft ook wel aan dat hij dus de concurrentie daar uh, in... Uh, Jorrit Bergsma en pop de Jong ook wel uh, hoog inschat. Ja. Jan Blokhuizen start nu wel. Die zou eigenlijk naar huis, hè. Uh, na zijn eerste afstand van vijf kilometer... heeft toen besloten toch een soortje te blijven... omdat het hier eigenlijk wel goed vertoeven is. En nu rijdt hij die 1500 ook. Kan hem dat helpen? Uh, ik denk het wel, want... Uh, een, een, extra een extra wedstrijd, uh, goed voor de spanning, uh, snelheid oppakken. Uh, je, je hebt ook wat meer een taak. Alleen ik was vanochtend bij zijn training en toen wist hij het nog niet. Dus hij heeft niet kunnen trainen vanmorgen met de gedachte dat hij dus zaterdag een 1500 meter zou moeten rijden. Nee, dus? Ja, dat is wel lastig voor hem, maar... Had uh, ik Kramer het ook gisteravond van... kunnen vertellen. Nou. De ideale voorbereiding bestaat niet. Dus als je ja. dat weer in je hoofd houdt... dan uh, kan hij wel eens voor een uh, verrassing zorgen. Want ook Jan Blokhuizen kan een goede 1500 meter rijden. Ja. In de Adler Arena dus. Het is nu uh, vrij druk op het ijs. De meeste Nederlanders uh, zijn hier een rondjes aan het rijden. Zojuist was ook al uh, de ploeg van Johnny Romme. Zonder Margot Boer. Maar met, met Yvonne Nauta op het ijs. Dan was het veel rustiger. Johnny Romme is jarig vandaag. 41 geworden. En die geniet natuurlijk na van die uh, bronzen medaille van, uh, van gisteren. Met Margot Boer. En vandaag maakt iedereen zich op voor de 1000 meter bij de man. Nou, Dat is een afstand... Waar ja. je alleen maar naar, naar uit moet kijken. Ja, ik denk iedereen. Het begint al uh, vrij vroeg met, uh, met, met Puko, Mark Zuid het uh, vroeg in de loting. Uh, Brodka. Dus het, er is uh, natuurlijk in uh, Shawnee Davis wel een uitgesproken favoriet. Zes wereldkampioenschappen achter elkaar op het podium. Kan voor de derde keer Olympisch kampioen worden op een rij. Op is, er nooit, is er nooit gebeurd bij de mannen. Uh, drie keer op rij. Dus, uh, ja. Elke rit heeft wel een verhaal. En de uh, duizend meter laat ook vaak zien, op de Olympische Spelen dan... dat een outsider daar wel iets raars kan doen. Ja, en wat kan het goud van Michel Mulder op de 500 meter... met hem doen op weg naar deze duizend? Nou, hij heeft uh, goed gelood, de Michel Mulder. Hij rijdt tegen Danny Morsen. Alhoewel ik denk dat hij naar 600 meter over Danny Morsen heen zou kruisen. Want uh, Morsen hoorde ook pas laat dat hij mocht starten. Ja. Um, het is pas één keer gebeurd dat iemand die de 500 meter wint... ook de duizend meter wint. Dat was <laughs> ene Erik Heiden. Dus uh, Mulder is een uh, van die outsiders... Um, en we hebben natuurlijk Sevan Groothuis nog. Die reed de 500 meter. Uh, die viel. Is dat iets wat in zijn, in zijn kop kan gaan zitten? Ja, nou, dat was meer dan een wake-up call. Die reed gewoon niet goed. Hij start uh, in, de, in de buitenbocht. Dat is over het algemeen een nadeel. Maar ja, Johnny Davis won vier jaar geleden ook met een start in de buitenbocht. We hebben het nog niet eens over Koen van Weijen gehad. Die komt hier, zou je zeggen, eigenlijk voor de 1500 meter. Uh, maar ja, dat kan een, een goede trainingswedstrijd worden. En hij liet ook al zien, hij heeft ook al een goede trainingswedstrijd hier gereden. Dus dat kan wat hem Tweede betreft. tijd ooit, ja. Ja, ja, ja. dus dat, die, die hoopt ook op succes. Hij zit in ieder geval in een ploeg met al twee keer goud. Met Sven Kramer en Irene Wust. En hij vertelde dat dat motiverend werkt. Nou ja, belangrijk. Het is natuurlijk heel fijn voor ze dat ze dat, ze dat hebben gehaald. En uh, de, de stemming in de ploeg is nu uh, is goed, is relaxed. En dat, uh, ja, dat doet mij ook gewoon goed. En ik weet dat ik ook gewoon goed schaats, net als hun. En ik weet dat ik ook gewoon goed in mijn voorbereiding zit, ook net als hun. Dus uh, ja, ik hoop dat ik het ook heel mooi kan doen, net als hun. Net als hun inderdaad, zei Koen Verweij. Hij rijdt tegen Davis. Ja, beter dan dit kon Koen Verweij niet lopen. Laatste binnenbocht heeft hij, dat is ook belangrijk hè? Dat is zeker belangrijk. En het zijn zware omstandigheden. We hebben de 500 meter bij de mannen en vrouwen gezien dat degene die door kan stampen op dat laatste gedeelte, dat die kans heeft om te winnen. En dat kan Koen Verweij. En hij zal niet nerveus worden van de, de volle rondes van uh, Johnny Davis. Want die start niet zo heel erg snel. Nee. De Nederlanders overheersen dit schaatstoernooi. Hoeveel, po hoeveel podiumplekken vandaag voor de Oranje, denk jij? Ja, ik, ik waag niet zo gaan aan voorspellingen. Maar uh, ja. ik denk dat dat kan. Ja, nou? Ja, minimaal één. Het <laughs> is toch een voorspelling. Martin Hersman, dankjewel. Over die duizend meter gesproken bij de mannen. Daar ligt ook een vergrootglas op de starter. Want de beslissingen van de scheidsrechter kunnen heel veel invloed hebben op de prestaties. Hebben we al eerder gezien. Jan Augustinus, u heeft jarenlange ervaring als scheidsrechter bij internationale hoofdtoernooien. Goedemorgen. Goedemorgen. Er was gedoe bij de 500 meter vrouwen. Twee keer een valse start. En uiteindelijk zijn ze maar gewoon begonnen. Want het pistool weigerde, dat is toch niet te geloven? Nou, het pistool weigerde natuurlijk niet de eerste keer. Uh, toen ging het wel goed. Uh, de tweede keer was het ook duidelijk een valse start. En uh, de starter die schoot ook terug. Maar ja, op een of andere manier kwam er geen geluid uit. Wel een lichtflits. Maar het is, uh, de starter heeft daar wel een uh, beginnersfout gemaakt... Uh, als je een cursus starten volgt, dan, uh, dan weet je dat als je met het startpistool in je hand staat, uh, ook een fluitje bij je mond moet hebben in de andere hand. Dat als het uh, niet goed gaat, dat je altijd terug kan fluiten. En dat, uh, dat uh, was een fout van de starter in dit geval. Heeft u dat wel eens gedaan in het begin van uw carrière? Uh, ik heb ook wel gestart, ja. Maar al heel vlug ben ik overgegaan naar het, uh, het scheidsrechtervak. Dat uh, vond ik toch uh, interessanter. Ja. Uh, meneer Augustinus, uh, laten we dan maar gelijk wat actuele zaken pakken van de Olympische Spelen. Want ja, de scheidsrechters uh, hadden toch ook het een en ander te doen. Laten we even teruggaan naar de 500 meter bij de vrouwen en trouwens ook de heren. Een aantal opvallende momenten. Laten we even luisteren. Nou, nou, oh. dit leek toch wel een valse start weer van Lobisje. van was vertrekken? Beter weg. Nou ja, was niet vals? Was niet vals? Was nee, was het, was het de Finse nee. starter? Ja, ik zeg niks. De Vindsen starten, laat het gaan. Die had toch gewoon een vreselijk vals start? Ja, dat is gewoon vals. Voor mij is het ook wel voordelig dat die niet werd afgefloten. Want anders uh, ja. Ja, moet ik ook nog een, uh, nog een keer starten. En wat dat betreft was ik daar wel blij mee. Ja, goed. Nou, dat hadden we net besproken. Meneer Augustin, dat was over die, die rustzin. Maar we hebben uh, nog een quoteje. Dat, uh, dat is deze. Mijn optiek is altijd van kappen met die, met die ijsreparaties. En het duurt altijd te lang. De windstromen die komen ook een beetje nou ja, te stil te liggen. Zeg maar. Je hebt... Iets minder wind mee misschien. Er zit zo'n gaatje en onze ijzers zijn zo lang. Ja. En daar gaan we echt wel overheen. Ja, dat ging over het ijs. Hoe doen de scheidsrechters het in Sochi, vindt u? Nou, de scheidsrechters, ja, ik vind dat die het wel goed doen op dit moment. We hadden het net over starten. Kijk, een starter is bij de start echt autonoom. En ik hoorde ook over een ijsreparatie. Dat is een beslissing van de scheidsrechter. En, en ik, ik zou hetzelfde gedaan hebben. Kijk, als je met je punt in zo'n zo scheurtje komt of in zo'n zo gaatje en er wordt gevallen. Dan zeggen ze, waarom is het ijs niet gerepareerd na een valpartij? Ja. Dus kijk, je kan dat eigenlijk nooit goed doen. Dus je probeert toch het ijs op een goede kwaliteit te krijgen. Maar en hoe, la hoe die... lastig is dat? Want wanneer is een gaatje groot genoeg om te repareren? Ja, dat is, dat is gewoon aan de scheidsrechter zelf. Kijk, ik, ik, ik neem zelf altijd dan een kijkje even op het ijs... om te kijken of, of dat inderdaad een, een, een diep gat is. En zo ja, is, is het ook in de rijrichting mee. Als die er dwars op staat, doe ik er niet zo gauw wat mee. Maar als die echt in de rijrichting zit, dan, dan laat ik het ook repareren. Hoeveel ja. druk ligt er op de scheidsrechters? Ja, er zit wel druk op, maar... Daar sta, daar, daar sta je niet bij stil. Dat is, uh, het, is, nee? het is. Nee hoor, nee, nee, nee. Het gaat allemaal automatisch. Het is, uh, je bent zo ervaren op dat moment als je bij de Olympische Spelen staat. Dat. Uh, nee, die druk dat, uh, dat valt wel mee hoor. Hm. En dan gebeurde er nog wat opmerkelijks. De, de beide broertjes mulden. Hun tijd werd gecorrigeerd als enige van hun. Wat vond u daarvan? Ja, ik, ik, ik heb me er ook wel een beetje over verbaasd dat het alleen bij, bij hun was. Maar. Het kan zijn, kijk, het zijn ervaren skileraars En uh, die hebben altijd de neiging om die voet wat naar voren te, te, ja, te zetten. dat zagen we heel duidelijk. Ja, ja en dan kan het zijn dat, dat als de, het, het, het oog op het ijs heel laag zit... dat misschien net die punt van die schaats daar wat overheen gegaan is. En dan, uh, we hebben daar een fotofinus systeem. Maar dat is het, uh, ja, het leidende systeem eigenlijk. Dus alles wordt teruggevormd uh, ge, naar de, naar de tijden. Dus het kan zijn dat daar die verandering in zit. Hm. Maar zover u het kunt zien, hebben ze daar in Sochi wel goed voor elkaar. Ja, volgens mij uh, ziet het er wel goed uit. Ja. Hoe, hoe was dat in Nagano? Want uh, dat was uw laatste grote wedstrijd, WK Sprint. Ja, Nagano was, uh, was voor mij perfect. Het was, uh, het, zat, het was heel goed voor elkaar daar. Uh, Tijdwaarneming, uh, alles. Ja, dat liep, als, dat liep als, een, uh, als een speer, zeg ik maar. En uh, ik zei WK Sprint, maar dat is uh, in maart bij de World Cup finale en daarna moet u verplicht met pensioen. Vindt u dat vervelend? Ja. Nou ja, ik ben vorige week 65 geworden en dan is de iso regel dat, uh, dat je dan geen kampioenschappen meer mag doen. Eventueel mag je nog wel op de internationale B-lijst, dat, uh, dat je nog wel ingezet kan worden voor een World Cup. Maar kampioenschappen, dat is, uh, dat is voor mij over. En zorg dus, te nou, horen, zou u dat wel willen? Nog even doorgaan. Ja, ik zou best nog wel willen. Ik ben, uh, ik ben nog goed van, uh, van lijf en leden. En uh, ja, de geest is ook nog goed. Dus ik, zou, ik had toch wel graag wat door willen gaan. Ja. Maar als scheidsrecht, niet als starter. Nee hoor, nee, nee. Starter, dat is, uh, dat is voor mij al bijna twintig jaar geleden dat ik dat uh, gedaan heb. Dat, en is, en toch, dat, dat uh, is toch prachtig, uh, meneer Oost. Straks die duizend meter bij de mannen, die wilt u toch wegschieten? Uh, er staat zoveel spanning op. Ja, het zou mooi zijn. Maar ik, zeg, ik ben nooit, nooit echt uh, internationaal starter geweest. Wel internationaal scheidsrechter. Ja, want kunt u aangeven, hoe, hoe, hoe is dat voor zo'n starter? Want iedereen staat dat te beven en toch iets te bewegen hè, aan die lijn. Dat mag natuurlijk ja, niet. Kijk, eens, een, een, ik denk dat een starter nog meer onder spanning staat als een, als een scheidsrechter. Kijk, een scheidsrechter heeft gewoon het overal uh, uh, toezicht... En uh, daar hoort de starter ook onder. Alleen tijdens de start is die autonoom, maar ja, een klein foutje. Dat uh, dat hebben we gisteren gezien. Ja, dat kan uh, dat kan hele rare gevolgen hebben. Ja. Kijk, een, een, nu is een is een is een, is een, een Rus in Lopici doorgegaan, gewoon naar de twee, naar de tweede ronde, terwijl ja. ze er gewoon uit had moeten zijn. Ze zal maar winnen uiteindelijk. Ja, dat Dan had ook een probleem, Dat had ook zeggen. gekund. We hebben dat een keer in in in, in Hamar gezien met uh, Niewitski die daar een een soortgelijk uh, geval had. Uh, en die won de 500 meter tijdens een allround -tijd. ik Volgens mij een Europees kampioenschap. Goed. Meneer Augustinus, hartelijk dank voor het gesprek. We gaan nog, nog van lang. u horen, heb ik zo het idee. U bent nog lang weg. You. En we gaan ook horen van Kees Kwaks bij de ANWB. Maar niet, niet al te lang. Dat heeft maar twee meldingen. De A76, Geleen Heerlen. Daar staat een lange file tussen Geleen en Knooppunt in Essen. 8 kilometer. Verkeer zou last hebben van de laagstaande zon. De N277 is dicht, Kessel-Ravenstein. Zijn ongeluk gebeurt, de weg is in beide richtingen dicht tussen Deurne en Vendraai. Het verkeer wordt omgeleid. Dankjewel. Marno Remmers, we hebben je een tijdje niet gehoord ja. over die elektrische nee. oplaadpalen. Jij, jij dacht de accu is leeg? Ja. <laughs> ja. Nee, wij, wij, wij zijn door Amsterdam heen gereden... en we zijn een, een, een blije rijder tegengekomen, Mark Bollier... Bolier, ja, mag je ja. zeggen. Ja, hoor. In een uh, Nissan Leaf. Absoluut. Een Dat Nissan. is een volledig elektrische auto. Tevreden mee? Zeer tevreden. Al jaar, 3,5 jaar, 36 35.000, 36.000 kilometer. En uh, ik, ik rijd rij er elke dag mee. Het is geen stoelendans om oplaadpunten, want er zijn nog steeds... Te weinig oplaadpunten en te veel elektrische auto's, begrepen wij vanmorgen. Er moeten meer oplaadpunten bij komen. Ik kan niet voor 29.999 andere mensen spreken. In mijn geval gaat het uitstekend. Ik laat thuis op, ik laat op uh, kantoor op, ik gebruik snelladers... en af en toe een openbaar laadpunt. En dan kijk ik eventjes of die vrij is, dat kan ik op de site doen. En dan, uh, ja, is het heel veel gepuzzel als je uh, een, een eind moet rijden? In dat geval uh, moet je puzzelen, dan gebruik ik een snellader en dan kom ik er ook. We zijn in, uh, in de buurt van Amsterdam-Amstel bij uh, de Open Studio Amsterdam. Dat is een particuliere opleiding, onder andere in de AV. En uh, ze hebben ook uh, verhuur. En we praten hier met de directeur Huub Grote. Jullie hebben ook een elektrische auto. Dat is niet een lief, maar dat is een andere, een bestelwagentje. Een Renault Cango. Ja, en? Nou, het is een geweldige auto. Als je niet te ver weg... Uh, uh... Dat is het wel. ja. Die 80 kilometer is ongeveer de maat. En als het koud is, is het 70. En je moet nog 10 kilometer overhouden. Want je moet altijd terug... En jullie laden apparatuur. Ik zie het eromheen. Videomachines, beamers. Nou, noem het allemaal maar op. Als je geladen bent, verbruikt hij meer. Mm, nou, dat merk ik eigenlijk niet. Nee. Nee. Zullen we er even naartoe lopen? Hij staat achter het bedrijf geparkeerd. We hoorden vanochtend van het bedrijf. Want dat is de reden dat we het doen. De tienduizendste paal bij een van de toeleveranciers van die palen. Minister Kamp opent dat vanmiddag. Die tienduizendste paal. Is het zo'n halleluja-verhaal, dat elektrisch rijden? Of zijn er toch wel kanttekeningen te maken? Nou, een van de grote, uh, Het is geweldig dat er meer, meer palen gaan komen. Maar zolang dit type auto heeft uh, een slome accu... of tenminste een accu die 6 tot 8 uur moet laden... dus dan heb je niets aan een paal in de stad. Want, ja, duurt dat duurt veel te lang. Dat duurt veel te lang. Dus dat heeft niet zoveel zin. Dus de technologie van die... Uh, uh, accu zal een heel stuk moeten verbeteren. En dan denk ik: is het echt geweldig? Het rijdt geweldig. Ik bedoel, je, je, je, je rijdt nog beter als een gewone auto. Daar staat hij. Ik zie hem staan, maar we lopen er even heen. Is dat niet ook een beetje het? Het, probeer, het punt vraag ik even aan Mark, dat nou, dit, dit kritiekpunt dat lang duurt om te laden. Ja, voor een aantal situaties is het handig om een, een auto te hebben die meer kan. Dan heb je ook de plug-in hybride die eigenlijk een, een benzinemotor of dieselmotor erbij heeft... waarmee je verder kan rijden, uh, snel laden. Ik geloof dat uh, deze auto dat toevallig niet kan. Nee. Dan ben je eigenlijk ietsje gehandicapt, zeker als je hem uh, flexibeler wil gebruiken zoals in de, dit geval. Want ik zie dat de dieselbus er wel keurig naast geparkeerd staat. En is dat nodig? Want je bent uh, na drie, vier ritjes in Amsterdam... Uh, dat is heen, of 10 heen, 10 terug gemiddeld. Dus drie, vier ritjes moet je de rest van de, de dag moet je toch de diesel uh, gebruiken. Het is er nog niet? Ik denk dat het wel is, maar dat, het, dat er een aantal auto's eigenlijk niet goed ontwikkeld zijn. Dus, en die, dat is een beetje jammer. Dat, uh, er zijn veel meer auto's die 200 tot 300 kilometer, en dan heb je wat. Ja. Maar met uh, 80 kilometer en dan 6 tot 8 uur laden is een beetje onzin. Want jullie staan dan in de stad aan zo'n paal. Jullie hebben hier een, trouwens zie ik, aan de muur. Maar dan laat je maar een paar procent. Een paar procent, ja. ja. En je houdt wel die parkeerplek ja. bezet voor. de liefrijder, onder andere. Voor de mensen die in de stad te gast willen zijn. Gaat dat niet ook irritatie opwekken? Want op zo'n elektrische oplaadplaats. Mag je niet met een gewone benzineauto staan? Dan gaat er een klem op of zoiets. Op dit moment is het natuurlijk niet zo. Want op dit moment zijn er maar weinig laadpalen. Maar dan zullen er veel meer gaan komen. En moment zullen al die elektrische auto's parkeerplekken in de stad gaan bezetten. Wat natuurlijk goed is, want die stad wordt stiller en schoner. Maar er komen steeds minder gewone, zou je kunnen zeggen, parkeerplaatsen in de stad. Ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar nu, ga, nu als ik in de stad ben, kan ik, mag ik bij een paal gaan staan. Maar het is zinloos, want ik... Het laat natuurlijk niks, maar ik ga er wel staan als ik er ga staan. Dus dat is het voordeel voor de elektrische rijder, zou je kunnen zeggen. Maar ik zie ook een sticker aan de zijkant. Zit ze ook een beetje voor het imago. Hè? Kijk eens, we doen mee. Het is zeker voor het imago. Nou, het is niet alleen het imago. Het is ook een goede zaak om een beetje uh, aan die wereld te denken van de toekomst. En dit helpt een heel, beetje, een heel klein beetje. Mijn accu is ook leeg, maar dat betreft dan de accu van de zender. Dus uh, wij moeten ook aan de oplader. Dat was hem. Dankjewel, Meino Remmers. Zo dadelijk. Nog even voor 9 uur. Dat redden we net. De topman van Heineken over de jaarcijfers. Even kijken naar die jaarscijfers. Mm, omzet licht gestegen. Netto winst gehalveerd. U hoort zo meer. Who's the one that makes you happy? And who is the one that always makes you laugh? Smiling Drag you through This time so rough Say Zes minuten voor negen. De omzet van bierbrouwer Heineken is vorig jaar heel licht gestegen naar 21,3 miljard euro. Maar de netto winst is gehalveerd naar 1,4 miljard euro. Goedemorgen Jean-François van Boksmeer, topman van Heineken. Goedemorgen. Klinkt niet best of vergis ik me? Het was een tegenvallend jaar, maar ik wil wel de kanttekening maken dat de winst gehalveerd. Um, vorig jaar hadden we een exceptionele boekwinst komende uit de aandelen die wij al bezaten in EPB Azië. En als je dat effect van die boekwinst, die alleen maar boekwinst is, eruit haalt, dan was onze winst 2%, uh, is onze winst 2% gedaald ten aanzien van vorig jaar. Wat toch wat uh, meer uh, beter oogt. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken? Nou, zorgen maak je altijd als CEO, hoor. Maar uh, we hebben een, een, een moeilijk jaar achter de rug. Uh, met name in, uh, in Europa. Maar ook in sommige opkomende landen waar de groei wat minder was. Er was groei, maar minder dan we het gewend waren. Um, en dat verklaart wat uh, tegenvallende resultaten voor dit jaar. Ja, meneer Van, en, ja, meneer Van ja. Boks, meer over Europa gesproken. U bent groot, u geeft dat al aan in Europa. Um, is het dan alleen de crisis? Of ziet u ook dat ja, mede door de vergrijzing er gewoon minder bier wordt gedronken? Hier? Kijk, het tweede is een belangrijke factor en die is al meer dan tien jaar gaande en die gaat nog eens een keer tien jaar door. De babyboom was 20 procent groter dan de generatie van hun kinderen en dat verklaart het grootste deel van de inkrimping van de markt. Maar je vecht ook voor, de, voor een, een groter marktaandeel. We hebben in de afgelopen tien jaar uh, ontzettend veel geherstructureerd in Europa. Let wel dat we 46 brouwerijen hebben gesloten in de Europese Unie. We hebben geweldige slagen gezet in productiviteit. Dat is allemaal gebeurd. En naar de toekomst doen we heel veel aan innovatie. Uh, en, en dat is waar we, waar, waardoor wij uh, onze business in Europa uh, hebben kunnen behouden. Dus hij staat wel onder druk, maar het blijft voor ons nog een hele interessante uh, business en dus we kijken meer met een perspectief van het, het glas is half vol dan het glas is half leeg. leuke vergelijking ja en richt u zich dan met die innovatie vooral op uh, nieuwe doelgroepen of probeert u toch ook nog die ouderen te verleiden nou je doet beide bij de, bij, de, bij de nieuwe doelgroep horen, horen natuurlijk vrouwen met, met de cider-categorie. Hier in Nederland uh, groeit deze bijvoorbeeld met 27 in een dalende markt voor bier. Wat voor uh, vrouwen zijn dat, zei u? Cider wordt, is, is een Oh, cider. Oh, sorry. Met cider. Ja, cider. ja, Cider. En Cider in, in Nederland, uh, groeit met uh, 27% in een, in, een, in een biermarkt die daalt, bijvoorbeeld. Dus wij boren nieuwe markten aan, vrouwen. Uh, maar ook oudere mensen worden uh, uh, uh, verleid weer naar bier. Uh, met de introductie van uh, ons, uh, ons bier en Belgisch. Uh, Belgisch ja. um, abdijbier. Dus we doen een hele reeks aan innovatie... die samen uh, de categorie... Uh, willen uitbreiden. Dan ja, nou, nou is er een strengere wet- en regelgeving... rondom jongeren. Dat is natuurlijk toch die groep die u ook te, uh, belangrijk voor u is. En alcoholgebruik. In Nederland, maar ook in het buitenland, wordt daarover gesproken. Merkt u daar iets van? Nou kijk, alcoholgebruik in heel Europa... Is, is in daling... al sinds een, een jaar of tien. en uh, Ik denk dat het maar goed ook is. Wij zijn... Uh, uh, heel erg van het standpunt dat je alles moet doen om uh, alcoholmisbruik uh, tegen te gaan. Alle... Um, um, um, ...maatregelen die in die richting gaan... ...denk ik dat ze in de goede uh, richting gaan. Mm -hmm. uh, maar het gaat vooral om het aankweken van verantwoordelijk uh, alcoholgebruik. En, en dat, is een, dat, dat zit in de opvoeding. Ja. En, uh, en ik denk dat dat een lange weg te gaan is. jan François van Boksmeer van Heineken. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Tot zover ja. het NOS Radio 1-journaal van deze ochtend. We kijken vandaag onder andere uit naar de 1000 meter... And here comes Van Velden. Looking very strong. He's gonna be well under with a time of 107.18. Een new world record voor Van Velden of the Netherlands. Ja, Gerard van Velden, laatste Nederlands goud op deze afstand. Krijgt hij een opvolger of wordt het weer Sony Davids? Hoort u op radio 1? Nu de ochtend met Glenne Plag en Jurgen van den Berg. Dag.